Een bijzondere goede zaterdagmiddag hier bij Radio Barbier. Tot de twee uur krijgt u dan zoals ieder weekend of het eerste weekend van de maand... ...Kruiwek geïnformeerd met Niki en met tal van gasten en info. Goedemiddag Niki. Dag Leo, een hele goede middag. Ja, het is ook een zonnige middag. Hè? Ja, absoluut. Ik hoop dat het zo mag blijven. Tot en met donderdag al, dus we ah, leven super. een beetje op holpij. Ja. Na die grijze en regenachtige dagen... ...hebben we nu toch eindelijk de zon, hè? Ja, ja. Geeft ons energie, hè? Zeker en vast. En uh, waarover gaan we het allemaal hebben, Nicky? Oh, we hebben heel wat onderwerpen aangeleverd gekregen... ...door het lokaal bestuur van Kruijweken. ...maar we beginnen eigenlijk met een interview straks met Tine Brijs... ...en we gaan het met haar hebben over Solidariteitsstraten. Zeer interessant. Ja, absoluut. En tussen twee en vier uur is er dan Kruijweken Leeft... ...met uh, ook weer tal van gasten. En natuurlijk is er ook heel veel muziek, hè? ja. En de eerste plaatje komt van Boston en uh, het geeft ons een beetje een zonnig gevoel vandaag. More than a feeling. Goedemiddag, luisteraars van Radio Barbier van Groot Kruijbeke en omliggende... and believe zo toch wel een beetje rustige muziek, dat is een dag van vandaag. Deze van Chade, uh, van uh, toch wel van een paar jaar geleden, en deze Smooth Operator. Bijna 20 over 12 uur hier in Kruibeke informeert een programma dat wordt aangeboden door het lokaal bestuur van Kruiweken met als onze presentatrice zoals gewoonlijk Nikki. Goedemiddag, Nikki. Goedemiddag, Leo. En we gaan uh, direct van start gaan, want we hebben heel wat onderwerpen te behandelen. We beginnen eigenlijk met ons live interview met Tine Brijs die aanwezig in de studio. Dag Tine. Hallo. Een goedemiddag en welkom in onze studio. Want wij gaan het hebben over het inspiratiepakket Solidariteitsstraat. Ja, dat is eigenlijk een beetje de mond vol. Hè? De twee woorden, inspiratiepakket Solidariteitsstraat. Wat wil dat nu zeggen? zeggen, Tine? Wat is een Solidariteitsstraat of wat moeten we daaronder verstaan? Kunnen we even kort toelichten? Een solidariteitsstraat is eigenlijk uh, dat je een ambassadeur zoekt in die straat... ...en dat die ervoor zorgt dat de mensen in die straat dichter bij elkaar komen. Oké. Okay. Uh, wij merken dat heel veel mensen elkaar niet kennen, dat die de buren niet kennen... En via dit pakket uh, biedt de gemeente eigenlijk een, een alternatief aan om mensen bij elkaar te brengen. Oké, okay, dat is een, een nobel doel, vind ik heel mooi. Hè? Want zoals onder zijn, we leven hier maar op een dorp. Dus te zeggen, in de stad weten we dat mensen elkaar bijna niet kennen. Hè? Um, wonen ze misschien wel in een blok van, van ja, meer dan honderd man, maar dat kennen ze een boven- en onderbuur niet. Maar in het dorp had ik altijd gedacht van, kent uw buren wel? Maar dat vermindert eigenlijk wel. Dat is niet meer gelijk als vroeger dat de mensen voor, voor een deur gaan zitten met een stoelke. Hè? Nee. Dat is niet meer. En we hebben natuurlijk ook wel heel wat inwijkelingen. Maar op die manier met Solidariteitsraad proberen jullie dus de mensen, de buren te verbinden. Nu, uh, wat, geeft jullie, of wat gaf jullie de doorslag om daarmee te starten eigenlijk, met zo'n Solidariteitsraad? Hoe zijn jullie, jullie daarmee begonnen? Wij hadden vorig jaar in april het, de brainstorm met de gemeente samengedaan. En wij, wij waren zo geïnspireerd daardoor... Eh, ...dat wij eigenlijk een drive hadden van... Oh, ...eigenlijk willen we nieuwe ideeën op meenemen... Eh, ...om ook onze buren nog dichter bij elkaar te brengen. Eh, tijdens de lockdown merkten we ook bij de buren heel veel nood aan babbels. We hebben ook heel, heel veel alleenstaande eh, mensen... Uh, we zijn toen elke keer om acht uur buiten gekomen om te applaudisseren voor het zorgpersoneel. Um, en je merkte ook dat de buren nota aan elkaar hadden om elkaar daar buiten te zien en, um toen die actie stopte, hebben wij gemerkt dat heel wat buren ook daarna nog buiten blijven komen zijn om met elkaar te blijven praten. Om die contacten te onderhouden eigenlijk. Ja, ja. ja wij Super. doen dat ook nog. in. Uh, We noemen dat de cirkel. Dat zijn zes koppels die komen elke vrijdag om acht uur samen om te applaudisseren ja. voor de zorg. Nog altijd. Super. En jullie ja. applaudisseren nog altijd? Nee, dat is nee. wat minder. Ah ja, ja, ja. Maar dat is er waarschijnlijk maar dan dus, mijn glaasje in de hand. Uh, bij de ja, soms ja. meer dan één en soms met wat hapjes en zo, maar dat is wel leuk hoor. Oké, okay, dus dat is eigenlijk al een alternatief voor de Solidariteitsstraat. Elk Goed. nadeel heeft altijd een voordeel. Ja, ja, klopt, zo is dat. Nu Tine, uh, maar hoe begin je daar nu aan? Ik wil dat bijvoorbeeld in de straat ook doen. Ik wil ook wat meer ja, contacten ofwel onderhouden of. of uh, Mensen leren kennen, misschien in of ofzo, of nieuwe mensen die er komen wonen, zijn, nieuwe buurden... Hoe begin ik daaraan? Je ja. kan het pakket aanvragen bij de gemeente. Uh, en in het pakket zit een enorme inspiratiebron voor verschillende activiteiten. Uh, wij zijn gestart met een doorgeeffaas. Uh, een boeketje bloemen staat, staat daarin. Je gaat dat bij iemand van de buren afgeven. Uh, en dan vraag je om dat bij een andere buur daarna af te geven na 14 dagen. Uh, die bloemenvaas is bij iedereen langs geweest. Uh, er zit ook een inspiratieboekje in. Wat we nu gaan doen, uh, er komen nieuwe buren wonen. We gaan bij alle buren een kaartje geven, welkomstkaartjes. Stel jezelf erop voor uh, en ga dat bij die nieuwe buren in de bus steken. Als je zelf wil starten, kan je ook jezelf voorstellen. Kijk, ik ben ambassadeur uh, van onze straat. Uh, wil je meewerken aan een solidariteitsstraat, neem contact met mij op. God. Dus het is eigenlijk de bedoeling dat, als ik zeg van, kijk, oké, okay, ik wil dat starten, ik denk dat het nog niet bestaat in mijn straat, dat ik naar de gemeente ga, ik haal zo'n inspiratiepakket en daar zitten een aantal tips in. Maar gelijk, die vaas, die zit daar ook in? Nee, de vaas zit er niet in. De vaas die hebben wij zelf aangekocht, in de kringloopwinkel, okay, vind je ja. heel prijselijk. Uh, maar wel het, het blaadje dat je bij die vaas kan hangen. Okay, uh, met ja. de, informatie. de ideeën eigenlijk ja. zitten daarin. Ja, ja, ja. De welkomstkaartjes zitten erin, er zitten kaartjes voor de wensboom in. Ja. Ja. En daar kan je dan zelf een beetje creatief mee aan de slag, ja. hè, hoe dat je dat ziet. Ja. Dus Het is voldoende dat er één iemand mee start en dan wordt het eigenlijk doorgegeven ja. hè, in heel de straat. En zorgen dat je iedereen betrekt. Ja. Dus misschien streepjes erop zetten of kruisjes of dat elke huisnummer aan bod gekomen is, of hoe, hoe doen we dat dan? Ja, wij hadden een kaartje erbij gemaakt met alle huisnummers. Mm -hmm. En de bedoeling was dat als het bij jou geweest was, dat jouw huisnummer doorstreepte. Uh, zodanig dat je inderdaad geen twee keer bij dezelfde persoon terechtkomt. Uh, wij hebben ondertussen, omdat wij ook al heel wat jaren een, een, uh, een straatfeest organiseren, een Facebookgroep uh, opgericht... En iedereen stuurde naar mij een foto door. Is van een, een Facebookgroep of een ja. Facebookgroep? <laughs> een beetje de twee misschien. De benen. Ja. <laughs> ja. Uh, en iedereen stuurde een foto naar mij door. Op het einde hebben we dan een collage daarvan gemaakt en op Facebook okay. gezet. De vraag was ook van te zwijgen dat die door rondging. Uh, ondertussen hadden we inderdaad ook een straatfeest. Er is geen woord over gezegd. Ah. Ja, dus... dus het blijft een verrassing. Ja, ja. heel tof. Dan gaan we een streepje muziek onderzetten, denk ik jullie Secrets I couldn't keep. I promised myself I wouldn't weep. One more promise I couldn't keep. It seems no one. a smile Make it somehow all seem worthwhile How on earth did I get so jaded And Life's mystery seems so Hier, hier in uh, kruiweken tot twee uur met Kruijweken informeerd maar we hebben ook nog wat programma's vandaag even kijken op mijn stiekbriefje tussen vier en zes uur is er dan Muziekmozaïek met Gilles de Draaier en Bompa Belpop met Mark van der Velde en tussen zeven en negen New Wave met onze Guy Hazard dus blijven luisteren is de boodschap en ja, ik informeert zonder gasten en info is zoals een café zonder bier. Niet waar, Niki? Inderdaad, Leo, dat klopt helemaal. We hebben hier nog altijd Tine bij ons op bezoek, Tine Brijs, die ambassadeur is van Haardstraat voor de Solidariteitsstraat. We hebben het er net al over gehad wat een Solidariteitsstraat is. En we hebben intussen ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om tijdens de muziek door even in het infoblad van de gemeente Kruibieke te kijken. Kruibieke Info, lente 2022. Dat intussen denk ik iedereen wel in een zijn bus heeft gevonden. En daarin zien we Tine stralen hé, met de doorgeefvaas. Maar we zien daar ook een foto van eigenlijk al wat er in zo'n inspiratiepakket zit. Dus eigenlijk uh, ja, alle tips, hè, Tine, die je meekrijgt van de gemeente uit in dat pakket om te doen. Wat is er naast die doorgeeffase zo nog opvallend? Of dat je zegt, dat is iets om naar uit te kijken, dat is iets leuk om te doen? Ja, wij zijn gestart met uh, het vriendenboekje. Uh, misschien iets uit onze jonge ja, ja, ja, ja. ja, Uit onze lagere schooltijd. Hè? Ja. Mijn vriendje, mijn lievelingskleur, mijn lievelingsgerecht ja. en zo verder. Ja. Ja. Uh, dit gaat nu ook rond bij de buren. Okay. En de bedoeling is, als iedereen dat ingevuld heeft, dat we dat dan met het volgende straatfeest kunnen rondgeven, zodat ja. iedereen daar eens in kan kijken. Ja, super. Uh, ook voor een aandenken, we hebben een aantal buren die gaan verhuizen zijn, mm -hmm. en nog gaan verhuizen in de toekomst. Uh, dan blijven die toch altijd in ons hart ja, ja, ja, klopt. Ja, Heel mooi. En ik las ook iets over stoepkruid. Ja, uh, er zit ook een pakketje stoepkruid bij. Mm -hmm. kan je gebruiken bijvoorbeeld bij de speelstraten. Ja. Um, er zit ook een, een uh, stift voor op de ramen te schrijven bij. Mm -hmm. Een heel leuk idee dat uh, Evie meegaf. Uh, zij gaat dat ook rondgeven bij de buren. En dan is het de bedoeling dat alle buren iets op de ramen daar schrijven. Ah ja, oké. Okay, een leuk spreuk. Ja, mooi initiatief. Hè? Ja. ja, een heel mooi uh, initiatief. En het is eigenlijk ook ja, iets waar je mensen mee verbindt, hè? de buren mee leert kennen. Maar eigenlijk is het ook een vorm van ja, verbinding hè? Mm -hmm. ja, die je op die manier krijgt. Um, iets over de soeppot heb ik ook gelezen. Ja, <laughs> ja? een doorgeefsoeppot soeppot kan je ook geven. Uh, ook een, een leuke anekdote bij Evie. Uh, hmm. Zij was daarmee gestart met ingrediënten voor soep te maken en toen ze terugkreeg, zaten daar lekkere cupcakejes in. Dus oh, werd ja. het een Mooi. snoeppot. Oké, okay. hmm. <laughs> tof. Ja, heel leuk, heel plezant. Um, wat zijn jullie nog zelf van plan? Hebben jullie nog? Uh... ...dingen op de agenda staan, dat je zegt... ...oké, okay, we gaan nog dat of dat doen. Die speelstraat of dat straatfeest misschien nog? Ja, ons straatfeest, uh, dat ligt sowieso al vast... ...voor uh, okay. het tweede weekend van juli. En dat is dan bij iemand in een tuin of is dat gewoon op straat? Nee, wij hebben het geluk om in een doodlopende straat te wonen. Uh, dus wij hebben een beetje de luxe van uh, meer vrijheid te hebben ja. op straat... Uh, maar woon je op een drukke baan, is het misschien wel een leuk idee... om het bij iemand in de tuin te organiseren. Ja, oké. Okay. Uh, en dan maken jullie wel afspraken rond wie wat doet... of iedereen brengt dan misschien wat drank mee of wat eten mee? Of... Ja, wij hebben eigenlijk een, een, een feestcomiteetje. Mm -hmm. uh, want ook een, een heel belangrijke tip, als je dat later wil organiseren... doe het niet alleen als koppel. Ja. Je houdt dat niet vol. Als je dat op langere termijn wil blijven doen... Uh, zoek buren die mee op de kar willen springen... ...voor de praktische organisatie. Die mee ambassadeur willen zijn dan ja. voor de straat eigenlijk, ja. Ja. ja. Dus wij zijn nu met uh, drie gezinnen die dat doen. Uh, er gaat één gezin binnenkort verhuizen, maar een, een solidariteitsstraat is uh, super. Er waren direct twee andere gezinnen die mee op de kar sprongen... Okay. ...en uh, in Mark en dat hun plaats mee willen okay. organiseren. Heel tof. Nu... Ja, het zou een mooie wereld zijn mocht iedereen zoiets uh, organiseren, hè? Ja, ook het heel helaas... mooie in onze straat is bijvoorbeeld, wij, wij doen de voorbereidingen met dat groepje, maar het is morgens op Facebook, zei ze: kijk, we gaan de tenten om tien uur opstellen, wie komt er mee helpen? Op drie vierden van de straat staat er om mee te helpen. De opruimen is ook niet voor ons alleen, iedereen die er eigenlijk nog is helpt om alles op te ruimen. Maar dat mm -hmm. is ook gegroeid met de jaren natuurlijk. Ja. Oké. Okay. Um, als er mensen zijn die nog twijfelen, die zeggen van... Mm, het is misschien toch wel veel werk of, of ik heb er wat schrik van, gaat dat wel aanslaan. Heb je een argument om te zeggen? Doe het toch? Doe het, start met het solidariteitspakket en zo gaat stilletjes aan alles verder groeien. Waar wij nu staan met onze straat is ook niet van vandaag op gisteren gestart. Mm -hmm. ja. het, het is iets dat gegroeid is. Oké. Okay. Okay. En doe het om elkaar te leren kennen... Uh, ja, iedereen is er voor iedereen bij ja. ons in de straat. Het zorgt er misschien ook voor dat er uh, heel wat buller is op die manier opgelost worden vermeden. Ja, wat een of wordt vermeden zelfs. Ja. Ja, ik denk ook vermeden, inderdaad. Ja. Uh, tussen de soep en de patato wordt er wel iets uitgebabbeld. Oké, okay. ja. ja, heel mooie boodschap. Confusion is nothing new. Flashback. Time. If you're lost, you can look and you will find me Time after time If you fall, I will catch you, I'll be waiting Llegar sin esta manera, no tiene la culpa, caballos de la vana, porque muy despreciado, por eso no te perdón, doy, ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa, amor de compraventa amor del pasado, vende vende vende ven, Ven ven ven ven ven Vamos leyo, vamos leyo Porque mi vida con la frente mi vida así Vamos leyo, vamos leyo Porque mi vida con la frente sí. No te da perdón de Toen er mi vida de fortuna bentestin, en de destino tendes a parado, los mismos ya cayeron, los mismos hoyon. No te encuentro lavando, eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día los cuentos y de Yo te lo pienso en ti Tamboleo tambolea Porque mi vida con la Pastelijke muziek, Deze muziek van de Gypsy Kings en Bandoleo. Er was ook een programma, dacht ik, van uh, Emilio. Dat klopt, Emilio Morales. Morales. Ja. Ja. Misschien dat we die ooit nog eens terug zien binnenkort ja. op dezelfde. Woensdagavond ja, allemaal van avond. die salsa muziek. Ja. Ja. Goed, Nicky, bij ons in de studio tot één uur, denk ik. Tine ja, die ons meer uh, info komt geven over de Solidariteitsraad en het inspiratiepakket dat we kunnen ophalen bij de gemeente. We gaan niet stil aan afsluiten met Tine. Ik vind dat ze hier ons uh, geweldig veel leuke info heeft gegeven... ...en ons zeker geïnspireerd heeft... ...en ja, eigenlijk op uh, de goede been heeft gezet... ...om ook dat pakket bij de gemeente te gaan halen. Waar moesten we dat juist bij de gemeente gaan halen, Tine? Welke dienst? Weet je dat? Bij het Sociaal Mondiaal Beleid. Ja, of bij het Onthalen. Misschien het onthal, gewoon iets vragen. Ja. Ja. Ja. Het is eigenlijk een initiatief... ...of het gaat uit van Dienst Mondiaal Beleid... Ja. ...van uh, het lokaal bestuur van Kruijbeke. Zo is het, ja, hè? ja. ja Het is daar dat het ontstaan is. Um, nog eens even meegeven, dat pakket juist. Wat, win wat vinden we erin? Je vindt er een de inspiratiegids, lees ik hier, ja? Ja, inspiratiegids. Allerlei startmateriaal waar je zelf creatief mee aan de slag kan. Uh, wenskaartjes zitten erin, welkomstkaartjes zitten erin. Grote papieren die je eventueel aan de raam kan hangen of een leuke tekening kan maken bij iemand in de buren kan, bij de buren in de bus kan steken. Uh, een stift voor op de ramen te schrijven. Een kaart zelf om aan jouw raam te hangen als jij ambassadeur wilt worden okay. van de straat. Dat is ook wel interessant uh, ja. Ja, dat mensen ja. kunnen zien. Jij bent de ambassadeur ja. van ja. de straat. Okay. Uh, een kaartje voor de doorgeefvaas, voor de soeppot. En nog tal, tal van andere ja. dingen. Tips en tricks ja. in het inspiratiepakket. En wat kost dat inspiratiepakket? Gratis. Dat is gratis. Dus we gaan gratis. dat gratis ophalen. Oké. Okay. Ja. Prima. Ik vind dat uh, ja, een, een zeer leuk initiatief om mensen dichterbij te brengen. En uh, ja, om de buurten te leren kennen. Hè. Dan mogen we toch... Uh, ja, uh, ja van, promoten. Of, ja, hè? dat is van grote waarde eigenlijk dat we dat behouden. Zeker, in deze tijden. Ja, uh, klopt. Tine, absoluut. mensen die nog meer informatie uh, willen hebben, waar kunnen die dan terecht? Heb een gsm-nummer, een e-mail? Ja, of uh, via e de website van de gemeente, www.kruibeke.be ja. slash solidariteitsstraten. En daar ja. vind je alle info. Ja. Ja. En ik denk dat Tine ook wel altijd aanspreekbaar is als je ze tegenkomt <lacht> he, op straat om uh, meer info te geven. Zeker en vast. Ja. Is er nog iets dat je wilt meegeven aan de luisteraars, Tine? Ga maar, twijfel je eraan. Doe het gaar voor. Zoek iemand die mee op de kar wil springen en... Started. Het is een fantastisch pakket mm -hmm. om mensen dichterbij te brengen. En dus drink jezelf plezier periode. en de anderen. Ja, zeker. Oké, okay. we gaan dat met z'n allen doen. Bedankt, Tine, om naar de studio te komen en voor deze geweldig mooie uitleg. En veel succes ermee nog. Graag gedaan. Dag. Dag. Dag. I thought I saw a man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 I'm, I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something. Right. I should have seen just what was there and not some holy lie. ask me by, you said you'd return you said that you'd be mine till the end of time but i'm waiting and a longer why don't, don't you come, you come back? back please hurry why don't you come back please hurry come back and stay for come back. Please hurry. Van Love of the Common People. 7 voor 1 uur, als ik even kijk naar het weerbericht. Dat ziet er voor de komende dagen schitterend uit. Morgen min 1 tot 9 graden zondag. Min 2, 7 graden, plus dan natuurlijk maandag. Min 2, 6 graden dinsdag. Volledige zon. Min 2, 8 graden woensdag. Min 1, 7 graden Niki, dat zijn temperaturen om van te dromen. Hè? Absoluut, absoluut, Leo. En Dat maakt je... een mens gelukkig, zo'n beetje zon. Zeker en vast. En wil je eens mee op stap met de zon, Leo? Zeker en vast. Dan Ik ben volg... een uh, zonnemens. Hè? Dan volg je het zonnewijzerpad 2.0. Hm. De befaamde cartograaf, graveur en instrumentenmaker Gerardus Mercator kwam ter wereld als Gerard de Kramer. Ons wel bekend natuurlijk van de Gerard Dat is de Kramer die groene, groene op de markt in hè? <laughs> ja. Ja, ja. goed. Eerppelmonde in het uh, Mercatorjaar 1994 werd als eerbetoon meer dan 30 ...werden meer dan 30 verschillende zonnewijzers neergezet... ...onder impuls van VZW Mercatoria en VVV Ruppelmonde. Een route verbond de kunstige natuurhorloges die absoluut de moeite zijn. En dat zonnewijzerpad, werd begin dit jaar nieuw leven ingeblazen. In een mooi, mooi routeplan werd dat gegoten en de zonnewijzers zelf werden opgefrist. Tijdens die mooie wandeling door de dorp steek je ook heel wat op. Dus zeker de moeite waard... Je kan info vragen of het routeplan aanvragen via toerisme Ze helpen je zeer graag gratis op weg. Of je kan natuurlijk ook surfen naar de website van de gemeente Kruibeke, www.kruibeke.be zonnewijzerpad. Dus ga eens op stap in je eigen gemeente en volg het zonnewijzerpad, Leo. Dat gaan we zeker doen. Is niet te geloven, van zwart als ze boos is, tot blauwer dan blauw als ze lacht. De zon hangt voortdurend verliefd om haar heen, de maan laat haar nooit een seconde alleen. Een woord van haar lippen kan telkens weer wonderen doen. Voorspellen. Soms klinkt ze als onweer En soms als een zonnig seizoen Maar hoe hard het ook vriest Ze is zo weer ontdooid. Zolang ze bij mij is Vervel ik me nooit Want zij Zij is de zon en de maan voor mij Zij heeft het beste van allebei zo mysterieus en zo warm tegelijk En ze doet iets met mij Ze is vrij Vrij om te gaan, maar ze blijft bij mij Zij is de app en de vloed erbij Ze is onweerstaanbaar Ze zegt me gewoon wat ze vindt Een vrouw en een kind Ze is blind en in stilte En zij zij hoort bij mij. En zij opent de wereld voor mij. Zij is de zon op mijn huid en de regen. in mee en mee tegen. Zij zit in alles voor mij. Ze maakt me blij. De betere helft van mij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 Stilte. En zij, ja, zij, ze hoort bij mij. Uit de CD Onderweg, Marco Borsato en wij draaien hem natuurlijk nog deze toch wel mooie zij.